Uur. Gert Klug met het NOS Journaal. Intertoys maakt een doorstart. De Portugese speelgoedspecialist Swan neemt een groot deel van de speelgoedketen over. Naar schatting 220 winkels worden behouden, waaronder 100 franchise winkels... en daarmee de banen van 1000 tot 1500 mensen. De keten ging op 21 februari failliet. Zware concurrentie van discounters als Action en Kruidvat... en online winkels brachten de Intertoys winkels in problemen. Greenswan deed al eerder overnames en geldt als de grootste Europese speelgoedspecialist. Het aantal vrouwen met een hbo of universitair diploma... is voor het eerst vrijwel gelijk aan het aantal hoogopgeleide mannen. Dat heeft het CBS berekend voor Internationale Vrouwendag. Het gaat in beide gevallen om ruim 30 procent. Vrouwen zijn al decennia aan een inhaalrace bezig. Eind jaren 90 waren er al meer vrouwen dan mannen in het hbo. En sinds 2006 geldt dat ook voor de universiteiten.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 De stromenstoring begon gisteravond tijdens de avondspits. Duizenden reizigers in de hoofdstad Caracas konden niet verder... onder meer doordat de metro niet meer reed. Ook het telefoonverkeer viel uit. De minister van Communicatie spreekt van sabotage. Ondanks urenlang crisisoverleg is de ruzie binnen de Italiaanse regering... over een nieuwe hoge snelheidslijn nog niet opgelost. Regeringspartij Lega vindt dat de lijn van Turijn naar de Franse stad Lyon... er per se moet komen inclusief de 60 kilometer lange tunnel door de Alpen. De coalitiepartner, de Vijf Sterrenbeweging... wilde miljarden anders besteden. Het weer wisselend bewolkt met eerst nog kans op een bui. Later meer zon, vanavond gaat het weer regenen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kun je gewoon doorrijden. Er staat alleen wel een file van 2 kilometer op de A10... de Ring Noord van Amsterdam voor de Koentunnel...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 En die Jack zelfs heeft met allerlei bekende jongens gespeeld, onder andere Philip Katrien. En van deze day heb ik een nummertje uitgezocht, wat beetje misschien wel bij het weer past. It might as well be spring. Nou, dat klinkt goed toch? We gaan het beluisteren.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 and all the things you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 Uh, een nummer van uh, YouTube, Love is Blindness. Ik denk dat de top is dat ook -okay, kennen, maar niet in deze versie van Cassandra Wilson. <tied> To wrap the night around me Take my heart Love is blind. at all. Cassandra Wilson met Love is Blindness, bekend van U2, van hun experimentele LP, 80 Baby. Ik kwam voor het eerst in aanraking met Cassandra Wilson in de jaren 80, toen ik dus, wat ik net zei al, eh, vanuit die popmuziek geïnteresseerd raakte in de jazzmuziek. En ik vond dat zij een hele verfrissende manier had om eh, covers te maken van bekende popnummers, zoals deze van U2. Uh, op deze uh, nummers, op deze toen mee eh, Brandon Ross op de gitaar, Kevin Bright ook op de gitaar en de bekende Lonnie Placido op de bas, eh, Doug Brown op de drum en Butch Morris op de cornet. En het komt van de LP New Moon Daughter van mid jaren Nou, dankjewel voor de informatie over Cassandra Wilson, een bekende dame in dit programma. Daar draaien we wel vaker iets van natuurlijk.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 Bye.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 Wife. Frank's so drunk he can hardly see. Trying to make love to Penelope. Penelope got a bottle and hit him in the jaw. And that's when the neighbors called the law.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 We gaan eens even kijken hoe dat kan. Ik heb geluisterd naar het eerste uur van uh, CFM Jazz. Uh, we hebben een gevarieerd programma deze keer met uh, mede-presentatoren Jaap en uh, Edward. En uh, ja, we gaan twee uur gewoon verder met het draaien van mooie jazzmuziek. Zorg dat je er blij bent. Neem een kopje koffie. Daar gaat dit nummer ook over. Morning coffee, uh, Barry Harris.